Uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Premier Netanyahu heeft een bezoek gebracht aan de Israëlische grondtroepen net buiten de Gaza-strook. In de video is te zien dat Netanyahu handen schudt met de militairen. Hij vraagt of ze klaar zijn voor de volgende fase. In de video die de premier deelt op sociale media ging hij niet in op details over die volgende fase. De Amerikaanse president Biden zegt dat zijn regering bekijkt hoe er humanitaire hulp kan komen voor de Gaza-strook. Washington is daarover in gesprek met Israël, Egypte, Jordanië en de Verenigde Naties. In Egypte staan al trucks met hulpgoederen klaar langs de snelweg tussen Cairo en Ismailia. Maar de grens tussen Egypte en Gaza is tot nu toe dicht. De VN-Hulporganisatie voor Palestijnse Vluchtelingen zegt dat ook het water in de Gazastrook nu opraakt. Door de Israëlische blokkade van Gaza is er geen brandstof meer om de watervoorziening draaiende te houden. Palestijnen zijn aangewezen op ongezuiverd grondwater, waardoor het risico op infectieziekten toeneemt, waarschuwt de VN-organisatie.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 Na 149 dagen is er een einde gekomen aan de periode waarin de maximumtemperatuur in de beeld boven de 15 graden lag. Het kwik bleef vandaag net boven de 14 graden steken en daarmee werd het voor het eerst sinds 17 mei niet warmer dan 15 graden. Het vorige record van 148 dagen stamde uit 1982. Het weer op de meeste plekken klaart het op. Vanavond en vannacht vooral in het noorden nog kans op een bui. In de noordelijke kustprovincies kan het daarnaast gevaarlijk hard waaien. De temperatuur daalt naar 5 tot 7 graden. Morgen trekken opnieuw buien over het land met kans op onweer, hagel en stevige windstoten. De maxima liggen rond de 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 I want to wake up with you to do to do do and throughout the night I want to hold you tight I want to wake up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 I wil Hij met nog eens een plaatje. Ja, ja, gaan we doen. Ik zou zeggen welkom bij Ik uur waken met jou. Ik ja, waken we Ik met wat plaatjes en verzoekjes. En natuurlijk ook uh, de drie op de rij van Frithey. En we beginnen met Patrick Damien. En hij hebben het over terrasjes weer. Nou, vandaag was het niet echt. Uh, niet uh, Ja, nou, niet echt terrasjes weer, zeg maar. Nee, het was wel een beetje winderig. Wat, wat kou aan de koude kant. Ja. Maar goed, uh, des te niet te Is, is, is dit, uh, dit nummer natuurlijk. Ja. De zon staat hier hoog aan de hemel. Terrasjes gaan weer naar buiten, terrasjes lopen weer vol. Het is weer heerlijk genieten, van onder een parasol. Van een prachtige dag, iedereen lacht, ja de vrolijke mens weer van oor. Het is terrasjes weer, het zomers terrasjes weer zonnebril op, geven wij onze ogen weer flinkende kost We nemen wat te drinken, laten de glazen weer klinken Zo houden wij het wel vol, met een heerlijk muziekje op de achtergrond De volgoeds is hoor je weer fluiten Patrick Damien en hij had het over terrasjes weer. Goedenavond. Goedenavond. Ja, iets smakelijk. Ja, en uh, we gaan uh, naar de William Jens en hebben het over Milanga. Entertainment for you. Milanga, mijn allerliefste. Milanga, mijn corazon. Milonga blijft in mijn leven, milonga stralend als de zon. Je blijft in mijn gedachten, de stijl hoe je met me danst. Ik kan niet langer wachten, jij denkt mij totaal in trance. Waarom? Liet je mij bewegen? Sloeg mijn hoofd op bol? Lied je mij niet staan? Wat heb jij met mij gedaan? Geniet ik van het leven? Krijgt mijn leven kleur? Zweven als een eerste klas jammer Milonga, laat ons dansen Milonga is plezier Milonga, een groot romance Milonga, hoe ik jou versier Van Parijs tot Buenos Aires Dans ik op jouw melodie Kom, hou me nu maar vast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 Krijgt mijn leven kleur over de dansvloer zweven als een eerste klas Waarom, waarom, wat heb je met mij gedaan? Waarom liet je mij bewegen? Waarom liet je mij niet staan? Oh, waarom, waarom, ik Waarom liet je mij niet staan? Waarom liet je mij bewegen? Wat heb je met mij gedaan? chica! Entertainment for you. In het hoofd, in het hart. Zo is het, William Hensen had het over Milonga. Hé, hey, en we gaan uh, ja, nee, een plaatje nog draaien... voordat we naar uh, Robin Topper gaan. Uh, de de brandweerman hier in Haarlem. En uh, ja, die heeft ook weer een nieuwe single aangebracht. En uh, eerst gaan we naar Johan Kettenburg En een lach op je gezicht. En natuurlijk, uh, ja... Volgende week dan, uh, is Johan Kettenburg hier natuurlijk in de studio aanwezig... Zeker ook lekker afstemmen weer. En dat allemaal weer tussen 5 en 7. Dus volgende week zaterdag Jongen Kettenburg hier in de studio aanwezig. Ik zag mensen gaan en komen het leven gaat zoals het gaat. Je moet het beste wat maken. Dan doe je toch niemand gewaar maar iedereen door eindt, je zet je masker op.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 Zo, dat was hij dan, Johan Kettenburg en een lach op je gezicht. Volgende week aanwezig hier in de studio dus. En aan de telefoon hebben we Robin Topper. Robin, een goeie. hele goede ja. avond. Waar ah. avond. Ja, ben je aan het werk of... Nee, ik ben lekker vrij joh, Heel okay. heerlijk. Oké. Okay. Dus uh, optreden vandaag, of uh, valt het mij? Nee, ik ben heerlijk vrij, dus ik ga er lekker van genieten. Ah, gelukkig. Dat ja, ook is, is ook wel weer uh, even de andere kant, nee? Ja, maar af en toe is dat heerlijk. Ja toch? Ik bedoel, ja, uh, het is druk genoeg natuurlijk uh, sowieso voor jou. Ik bedoel, uh, en het werk, en optreden. Nee, ik mag, ik mag zeker niet klagen met, uh, met optreden, ik heb wel echt een drukke zomer gehad. Ja. En uh, ja, nu uh, lekker een heerlijk uh, ja, zaterdagje vrij. Dus daar dat, dat geniet ik dan ook echt van. Ja, nou, dat, dat, dat begrijp ik. Ja, en dat is ook de enige dag dat ik er ben. Ja, ja zo is het toch? Moet je het ja, moet het van nemen. Ja, ja. Hey, maar um, ja, jij bent natuurlijk weer een, een nieuwe single. En ik, ja, ik, ik vond het een leuke toepasselijke titel. Als de brand weer naar de kroeg. Ja, kijk, ik wilde een, een, een, een goede opvolger hebben voor uh, Word Jij Met Toppen, mijn, topper, mijn ja. Ja, ja. En uh, we zijn weer met, uh, met Hans Lauwers, tekstschrijver, we zijn weer om de tafel gegaan. En ik zeg, ja, ik wil uh, iets met brandweer, maar geen brandweer nummer, maar ik wil wel de Creed brandweer gebruiken. En uh, ja, ik zeg, en het moet gewoon, uh, mijn, mijn repertoire is kroeg. Dus ja. ik zeg, uh, dus het, ja, dat moet wel, uh, dat moet er echt uitkomen. Ja, ik moet zeggen. Uh, hij, uh, hij gaat ook als de brandweer. En, uh, <laughs> ja. hij, gaat nou, hij gaat hartstikke goed. En ook live, dat is ook leuk om te zien. Dat je plaat gewoon live Dat mensen gewoon... Uh, ja, hij gaat heel makkelijk mensen. We zingen hem ja. zo mee. Ja, het is in ieder geval een, ook een, een gezellige videoclip, hè? Want uh, ik bedoel... Ja. Ik bedoel, ja, ik, ik, ik zie daar nog... Uh, Eigenlijk dingen dat je denkt van, nou, daar kijken normaal mensen overheen. Maar ik zag dan uh, een vlag op de achtergrond hangen van, uh, van het feest in Hillegond, maar Ja, het is leuk, <laughs> want ik heb die, nee, ik heb die, uh, die clip heb ik opgenomen inderdaad in het puntje in ja. en uh, dat, was, dat was vroeger mijn stamkroeg. En daar kwamen we altijd met die gasten, weet je, altijd naar de voetbal en dat soort dingen. Dus ja, ik ja, vond ja. het wel leuk om daar ook mijn clip uh, op te nemen. En uh, ja, goed, dat is altijd al altijd, in altijd een hoop geregeld, een clip. Want, ja, ja. Uh, maar ik moet zeggen, ik, ik hoor daar ook positieve reacties op. En mensen vinden het leuk. En een clip hoort er gewoon bij, hè? Ja, tuurlijk. Nee, maar het is ook een, een leuke, gezellige clip geworden. Dus, Zeker, ja. Weet absoluut. je, ja, de, de, de, vaak worden daar de beelden in geschoten en geknipt en gedaan. En weet je, dit is gewoon, uh, ja. Dit is gewoon feest. Ja, het is gewoon feest. En dat ja. is inderdaad dat nummer ook. En uh, ja goed, uh, ik vind het gewoon leuk. om uh, Het is altijd leuk natuurlijk, uh, reacties op je single. En ik vind het belangrijk, eigenlijk het belangrijkste vind ik, het is leuk dat hij goed gestreamd wordt. En het is leuk dat mensen hem draaien. Maar het is eigenlijk ook wel echt belangrijk dat hij live gewoon goed gaat. Ja, want uh, hoe is het uh, eigenlijk uh, met uh, het café in de brandweer? Ja. <laughs> Ja, nou ja, kijk, de brandweer... Uh, kijk, de jongens houden allemaal van een beetje de Ja, ja, ja. En die jongens vinden het allemaal... Uh, ja, ik vind het sowieso... Uh, ik ben natuurlijk uh, nu vijf jaar bezig... En uh, jongens vinden het allemaal mooi wat ik aan het doen ben. En uh, zien ook wel dat ik er uh, ook wel... Uh, Hard voor werk. En uh, ik heb die jongens ook nodig om, om ook uh, in het weekend uh, vrij te kunnen krijgen. Dus ik ruil echt veel met die jongens. Ja. Maar uh, ja, goed, dat, dat is nou gewoon helemaal zo. Dat is, uh, ja, want is ik, die, die samenhorigheid, zeg maar, uh, een soort. Uh, ja, je bent eigenlijk een, een soort van een uh, familie. Zeker, ja. En dat, uh, dat, dat is nog steeds uh, zo? Of is dat wel. Ja, nou, kijk, het, het is, zo is het in het hele leven natuurlijk zo. Hè? Het, het, het is wel. Uh, Zoals ik, ik ben het nu 16 jaar, en uh, kijk, toen ik 16 jaar geleden binnenkwam, uh, was er wel een andere mentaliteit dan nu. Maar uh, ik moet zeggen, het is nog steeds wel gewoon uh, saamhorigheid en uh, lachen met die gasten. Ja. En, uh, ja, en het is mooi dat ze, dat ze mij, uh, ja, dat ze mooi vinden. Leuk dat ze mij ook helpen. Ja, ja, in ieder geval dat ze, dat ze nog wat voor je over hebben. Ja, zeker. Ja. Ja. Nou ja, dat is uh, alleen maar gelukkig, zeg ik altijd. Ja, zeker. Ik bedoel, uh, vandaag, uh, vandaag de dag uh, is uh, niks meer vanzelfsprekend eigenlijk. Absoluut niet. Nee, dus dat moet je ook koesteren. Ja, ja. Dus, uh, nee. Hey, ben je stiekem, uh, want nou is deze single nog niet zo gek bang uit. Ben je stiekem al uh, bezig ja. met, met, met, met de volgende ja. feeststamper? Zeker. Ik ben, ik ben, we zijn, uh, zijn druk bezig. Ik, ik verwacht volgende week uh, tekst. En daar ben ik uh, benieuwd naar. En ik wil eigenlijk in december opnemen. En uh, zodra het uh, vol, in het voorjaar moet hij, gewoon, uh, moet hij eruit. En, uh, ik weet helemaal wat ik wil. En uh, ja, dat komt helemaal goed. Ja. Dus, uh, en de optredens gaan ook prima. Sorry? De optredens zelf gaan ook prima. Ja, kijk, ik mag echt, dat is ook echt uh, iets waar ik, waar ik heel blij mee ben. Ik, uh, optredens gaan supergoed. Ik heb echt leuke podiums. Echt een, uh, ieder weekend is het gewoon uh, genieten. Dus nee. ik mag daar ook zeker niet over klagen. Dat doen we dan ook niet. Nee. Nee, wat, uh, sta je nog ergens in het podium? Uh, ergens in het land? Of uh, ben je nog ergens gevraagd om uh, uh, muziekfeest op het plein? Of uh, dat soort dingen? Nee, ik, ik ga echt... Uh, dat is echt leuk. Ik ga van, uh, van, van, van Tessel tot aan Nijmegen. Ja. En... Uh, uh, en uh, dus en en dat, ja, ik post dat allemaal op mijn uh, verhaal... op Instagram, Facebook... en uh, iedere week zie mensen waar ik, uh, waar ik ben... en uh, gooi ik al die flyers online. En, ja. uh, en dan kunnen ze dat allemaal een beetje volgen. Ja, dus gewoon eventjes op uh, Facebook... of tenminste de, uh, de, de social media's, Robin Topper... Ja. en uh, dan komt het allemaal goed. Zeker. En dan uh, ben je vaak op Texel te vinden, denk ik, ik of niet? Texel, ik moet zeggen... ik heb er van de zomer uh, gewoon een paar keer geweest... en super leuk superleuk daar ook. Ja, he? Uh, uh, ja, ik vind het superleuk en uh, goed geregeld en uh, leuke uh, kroeg, maar het is natuurlijk ook alweer het seizoen. Hè? Kijk, uh, nu is het seizoen afgelopen daar ja, ja, ja. En, uh, en zodra het seizoen begint, uh, weet ik zeker dat ik daar alweer sta. Ja, ja ik bedoel, uh, ja, het, het is, uh, ik, ik vind het altijd uh, heerlijk. Ik ga dan uh, meestal, uh, is het toch uh, in de winter, tenminste tegen, tegen de winter. Ja. Weet je, en dan is het, uh, ja, is het wat, uh, wat gemoedelijker, laat ik het zo zeggen. Ja, is altijd leuk, maar uh, sowieso is uh, het is leuk omdat om je door het hele land gaat. Ja, ja, ja. ja dat sowieso. Ik bedoel, dat uh, net, uh, net wat je zegt, uh, Tesco is uh, niet te vergelijken met Nijmegen en, en weet je, ja. Het allemaal zijn charme. Is cool. Ja, ja. Ja, stad heeft charmes inderdaad. Zeker. Hé, hey, um, dan ga ik jou niet langer ophouden op je vrije dag. Ja, mooi. Als jij me aankondigt, dan ga ik hem draaien. Ja, nou, best leuk. Hier is mijn nieuwe single, te Branden naar de kroeg. Zo is het. En dat gaan we dan ook gelijk doen, hè? Ja, <laughs> hey Robin, ik zou zeggen, een goed weekend, man. Dankjewel. Hoi, hoi. Bye. Als de brand weer naar de kroeg. We bouwen weer een feestje, tot morgen vroeg. De kraan die gaat wijd open. Het is onze lieve leuk. Dus bij me gappies, meteen naar de kroeg, we trekken aan de bel. De parman snapt hem zeker wel. Ik heb flink wat centen, diep in mijn zak. We gaan hem raken, gaan dwars door het dak en proost met iedereen. We vieren samen nooit alleen.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 Daar was hier dan de nieuwe van Robin Topper en als de brand weer naar de kroeg. En dat allemaal hier bij CFM Entertainment voor op die onder en DAB Plus 6a. En wij gaan nog één plaatje draaien en daarna gaan we naar de driehoberij van Fred Heij. Maar eerst Arjan Koenen en laten we maar alleen.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 Please in the start to um, be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 Ik was hier, te gast in de studio. Arjan oh, En laat me maar dan heen. Zo. Hé, hey, ja, lekker hoor. Zo'n bellet. Hey, um, wat gaan we doen? Ja, zoals ik al vertelde, we gaan naar de... De drie op een rij van Fred Heij. Zo is het. Veel plezier ermee. Yeah is dan weer de drie op een rij. De drie op een rij van Fred Heij. Zo is het. En, uh, ja, we begonnen natuurlijk met een lekkere gauw uit uh, Eind jaren 70. Anita Ward. En, uh, ze had het over Ring My Bell. En natuurlijk uit uh, 1986. The Bad Boys Blue. En ja. Uh, yeah, hear Your uh, Heartbeat uh, Sunday Girl. En. ja, Dit was uh, Anki. <laughs> ja, eigenlijk als we dat in Nederland zeggen. Anki Bagger. Maar goed, uh, Enki Bagger was dat. En where, uh, where, uh, uh, where are you uh, last night? Ja, ik weet het niet. Uh, we gaan in ieder geval naar Tino Martin weer. En uh, hij gaat zingen over dat hij niet alleen kan zijn. Blijf erbij. Entertainment View tot een klokjes van 7 uur. En dat allemaal op de 106.9. En natuurlijk uh, DHB plus 6a.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 dan. Prachtige bellet van Tino Martin en ik kan niet alleen zijn. We gaan nog naar één plaatje toe, een verzoekje van natuurlijk uh, van ja, tenminste uh, no, no, nog, kom, nog, nog meer plaatjes natuurlijk. Hé hey, maar, dit is een verzoekje van, uh, van uh, Rob Harms natuurlijk en die wilde graag horen Marco uh, Schuitmaker en ja toch weer die engelbewaarde.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 Ja, deze is aangevraagd door uh, de collega natuurlijk Rob Harms en uh, ja, Marco Schuitenmaker en de Engelbewaarder We gaan verder met het volgende plaatje en dat is Amar samen met Sneller en zij hebben het over de laatste. De avond op zijn einde, maar ik heb nooit genoeg. Ik sta weer met mijn vrienden in mijn favoriete kroeg. Ik wil nog uren blijven, maar het tijd gaat zo snel. De dus sneeuw er een van mij, ik heb ze al besteld. 3, 4 bier, geen water hey! Het is zo 5, 6 uur later hey! en mijn papa zit de mol voor de kater hey! Wij gaan nooit meer slapen hey! Maak mijn moeder niet trots hey! We groeien nooit op hey! Alles op de post. We geven geen Ze kennen mij bij de bar Ik ben met de Mar. De barkeeper is van de star huh? Lieve jongens, we gaan veel te hard Stop Stop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 Ja, zo was het. De allerlaatste. En dat allemaal van Amar en Snelle. Wij gaan er ook nog eentje doen. De allerlaatste. Frans en Sineke en Faya Condios. Geef me wat tijd. Ik dacht ik red me hier wel zonder jou. Maar dat valt zo tegen. Die eenzaamheid.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 Ik ben vertrokken, maar ik wou je niet kwijt. Die pijn kost nog tijd. Vijand, Dio's. Jouw laatste lach nam jij mee, maar die straalt Tijd van gaan is weer gekomen. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken. Vandaag was de gast hier in de studio Elias van Hees. En uh, ja, volgende week, dus. Uh, uh, uh, ja. Ja, ja, Kettenburg hier in de studio natuurlijk. Dus blijf er lekker bij uh, volgende week ook. En uh, ik zou zeggen, bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. En graag tot volgende week. En een goed weekend. Bye, bye, swag,